Raymond Seré met het NMS Journaal. In Tilburg zijn een man en een vrouw door een auto geschept bij een bushalt op de Bredaanse weg. Volgens een woordvoerder van de politie vlogen de slachtoffers door de klap van de aanrijding door de lucht. Een van hem vloog door de achteruit van de geparkeerde auto, de ander belandde op straat. Beide slachtoffers overleden ter plekke. Het gaat om een man van 62 en een vrouw van 59 uit Rijen. Getuigen hebben een deel van het kenteken van de auto gezien en aan de politie doorgegeven en ook zou iemand kort na de aanrijding hardop het kenteken van de auto hebben geroepen. De politie is nog op zoek naar deze persoon. Het gaat om een kleine donkere auto met een kapotte achteruit en veel schade aan de voorkant. NS-personeel wil maandag het werk in de avondspits neerleggen, onder meer omdat de directie afspraken over een tweede conducteur op dubbeldekkers niet nakomt. De ontevreden NS'ers willen maandag aan het eind van de middag bijeenkomen op het Amsterdamse Centraal Station voor een groot werkoverleg. Een woordvoerder verwacht een grote opkomst van collega's uit het hele land en als dat gebeurt heeft dat gevolgen voor het treinverkeer met name rond Amsterdam Centraal.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 Een jongetje van zeven jaar is het slachtoffer geworden van extreem pestgedrag op zijn school in de Noorse plaats Alta. Hij is door een groepje jongens van elf en twaalf jaar uitgekleed en mishandeld. Het jongetje werd aan zijn voeten opgehangen en met stenen bekogeld. Uiteindelijk werd het slachtoffertje ontzet door een leraar die zag wat er gebeurde. En dan het weer... Bewolkt, maar wel droog. Vannacht blijft het zacht. 9 tot 12 graden. Morgen eerst bewolking. In het noordoosten kans op wat lichte regen. Later klaart het op. Af en toe zon. Het wordt morgen 15 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM ZFM. Met nu Peaceful Radio.